7 uur. Winvriet Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De branche kinderopvang krijgt het niet voor elkaar alle medewerkers tijdig te laten registreren. En we zijn meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. U krijgt een overzicht van het nieuws van Elisabeth Stijns.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 Het weer er nog, vooral in het noorden, maar ook lokaal in het oosten, kan een sneeuwbui vallen. Verder afwisselend zon- en wolkenvelden. Het wordt ongeveer min 1 graad. Morgen zonnig en s middags rond de min 4 graden. AWB Verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Pilus op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Budel, 3 kilometer. Dan op de A7 Hoorn richting Zaandam voor Purmerend en Zuid 4 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat bij het knooppje Klaverpolder een file van 3 kilometer. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 4 kilometer.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 Neo-Rauw in de Fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Maximaal familieplezier op de Middellandse Zee met MSC Cruises. Nu tweede persoon, 50% korting. Boek op zeetours.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Vanaf 1 maart, dat is overmorgen voor alle duidelijkheid... moeten alle medewerkers van kinderopvanglocaties geregistreerd worden. Ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers... moeten in dat zogenoemde personenregister komen. En zelfs mensen die eh, zelf geen kinderen opvangen... maar wel regelmatig op een crash- of kinderdagverblijf zijn... ook zij moeten zich registreren. Dat is nogal een klus, blijkt. Heidi Knol is directeur van de brancheorganisatie kinderopvang. Mevrouw Knol, goedemorgen. Goedemorgen. Nog twee dagen dus. Um, gaat dat lukken om al die personen in te voeren in dat register? Nou, ik weet zeker dat alle kinderopvangorganisaties en gaststudiebureaus heel erg hun best doen. Maar ik ben toch bang dat uh, dat, dat heel lastig gaat worden. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat een deel van de mensen die u net beschrijft, uh, wordt op dit moment al continu gescreend. En ja. voor deze mensen geldt een overgangsperiode van vier maanden. Ja. Maar een ander deel uh, wordt nog niet gescreend en die mensen moeten donderdag uh, zich inschrijven en moeten ook gekoppeld worden aan het register. En dat moet allemaal op één dag gebeuren. Ja, en dat heeft ermee te maken, dat? Want waarom is dat op één dag? Ja, dat, dat heeft te maken met dat deze mensen op dit moment niet onder de screening vallen. En dat gaat over de stagiaires, de vrijwilligers, de uitzendkrachten en andere mensen die structureel aanwezig zijn op een uh, plek waar kinderen worden opgevangen. Mm -hmm. Denk dan bijvoorbeeld aan huisgenoten van gastouders of de werkster of dat soort mensen. Um, en voor die mensen geldt de wet vanaf, maan, vanaf donderdag, 1 maart. Uh, en geldt geen overgangsperiode. Dus hm. dat betekent dat donderdag... Uh, en dat geldt in de kinderopvang voor duizenden mensen... maar in gastarenopvang voor tienduizenden mensen zich moeten inschrijven. Um, en dan, als je een kleine organisatie bent, dan is dat nog wel te doen... maar uh, er zijn natuurlijk grote instellingen ook uh, die er tussen ja. zitten... en die moeten ja, dan voor. een groot aantal mensen nog inschrijven. Ja, ja. Ja, ja, kijk, sowieso is het zo dat die groep die al, die al gescreend wordt... dat is al een behoorlijke klus voor grote organisaties. Vier maanden lijkt lang, uh, maar als je duizenden mensen... Moet bewegen om zich inschrijven en vervolgens moet koppelen, is best een plus. Maar die tweede groep, de mensen die zeg maar donderdag zich moeten inschrijven en gekoppeld moet worden aan een organisatie waar ze aan verbonden zijn. Mm -hmm. Dat gaat bij grote kinderopvangorganisaties over honderden mensen, maar het gaat bij gastouderen opvang over duizenden mensen. Ja, we belden ook even het ministerie en die zeiden, ja, de deadline is bij de branche al maanden bekend. Ja, um, waarom natuurlijk. heeft u hier dan toch nog problemen mee? U had zich toch ook kunnen voorbereiden. Ja, dat, je kan je voorbereiden, alleen het register gaat pas donderdag open. Dus je kan, je kan al, donderdag moet je die actie ondernemen, want vanaf donderdag moet je voldoen aan wet. En het, het is praktisch gezien gewoon niet haalbaar om op één dag honderden, zo niet duizenden mensen uh, zich te laten inschrijven en te koppelen. En je hebt die mensen ook niet allemaal in je, in je omgeving. Hè, dat zijn mensen die, uh, die niet altijd daar aan het werk zijn of daar aanwezig zijn. In het geval van gasten gaat het ook, wat ik net al zei, het gaat over... Huisgenoten, maar het gaat ook over de, bijvoorbeeld de partner van een volwassen kind. Het gaat over de werkster. Uh, al deze mensen die feitelijk niks met kinderopvang te maken hebben... moeten zich toch inschrijven. En dat moet allemaal donderig gebeuren. Ja. En dat, dat gaat gewoon niet op één dag. En dat D hebben we al eerder duidelijk gemaakt. Ja, dit geldt ook voor gastouders trouwens. Hè? Want ook die moeten voldoen aan die nieuwe wet. En toen zaten we, zaten we hier te denken... dat betekent dan nogal wat voor al die mensen die daar langskomen... of ja. op bezoek komen. Moeten die ook allemaal in zo'n register komen? Nou, er, er wordt de schoonmaakster bijvoorbeeld? Over het, ja, precies. Ja, het gaat over structureel. Dus, en structureel is omschreven als een half uur per drie maanden eh, tijdens opvanguren. Dus als mensen komen buiten opvanguren, geldt het niet. Maar als de werkster komt tijdens opvanguren, dan moet dat inderdaad. Ja. ja. Um, de GGD gaat dat controleren vanaf 1 maart, um, ja. die registratie. Ze zeggen daarbij wel dat, dat er maatwerk geboden wordt. Dus ik neem ja. aan dat ze dan rekening gaan houden met organisaties... die uh, nou, goed gedrag tonen, maar het misschien net niet lukt op die ene dag. Ja. Dus ja, hoe dat, erg dat is deze situatie? We... Nou ja, dat verzoek hebben we wel gedaan. Officieel hebben we niet, hebben we niet teruggehoord uh, hoe zij dat gaan, gaan, gaan oppakken. Uh, maar we hopen inderdaad dat de toezichthouders en handhavers uh, vanaf uh, vrijdag... Koelansen zullen betrachten en rekening houden met het feit dat het praktisch gezien gewoon niet haalbaar is... om op één dag duizenden mensen uh, te moeten inschrijven en te koppelen. Duidelijk. Heidi Knol, directeur van de brancheorganisatie Kinderopvang. Dank. Ja, dat het koud buiten is, dat uh, hoef ik u niet te vertellen. Uh, maar je zou nu maar een hele nacht buiten moeten blijven. Uh, voor daklozen is dat vaak niet anders. Hoewel er in veel gemeenten wel extra slaapplekken zijn, kiezen sommigen er toch voor om buiten te blijven. In Maastricht reed gisteravond voor hen een speciale soepbus rond. En verslaggever Martijn van der Zanden reed mee. Speciaal we genoeg. Ja, sokken is belangrijk nu. Hoe goede dikke sokken. Davy en Karoen staan bij het witte busje van het leger des Hels. Ik mis alleen flesjes water. En ze checken of ze alles bij zich hebben. Voor Shani was die uh, appelstroop ook. Dat wilden ze heel graag. Die appelstroop, die is ook echt voor haar. Die wilden ze heel graag. Waar gaan we als eerste naartoe? Um, we starten met het station. Normaal gesproken hebben we rond 8 uur uh, beginnen we daar altijd. Uh. Laten we gaan. Ik moet Ik heb een eerste locatie, station. Jullie moeten nu op zoek naar mensen. Ja, we gaan even het station inlopen. Om te, te kijken. Ja. De, Bij de Albert heen dan. dan. Kunnen ze gratis koffie drinken. Zal ik weet dat ze daar zitten. Ja, hier rondom het station kunnen ze zitten. En aan de andere kant heb je een pasterelletje. Dat is een bruggetje. Over station heen. Dan heb je de achterkant nog. Er zitten wel eens mensen uit de wind zal ik zeggen. Bert, wil je ook voor mee te nemen, soep? Ja? Oké. Okay. Wij zeggen gewoon als we maar één iemand helpen, kunnen helpen op een dag, dan is onze, onze missie toch geslaagd. Dus daar doen we het voor. Dus als we iemand gewoon iets warms kunnen aanbieden... ja, zeker, de warme maak naar bed. Of ja, naar bed. Dus. Nou, de volgende plek, waar, waar gaan we nu naartoe? Nu gaan we naar Shani. Dat is een uh, oudere mevrouw van 66 jaar. En die verblijft er wel enige tijd, enige jaar al buiten. zij dus wil absoluut gewoon niet gewoon de dag en vangen. Dus die slaapt deze week ook buiten? Die slaapt al maanden. Eigenlijk gewoon al buiten. Ze is heel scheen dus in de situatie. Basis, eigenlijk was verkeer. Ja, dit is een uh, klein bosje eigenlijk. Je kunt ze dus vaak honden uitlaten. Deze mevrouw die woont in, in, de, in de bossen hier? Ja, echt in de bosjes hier. En al. hebt ook een zaklamp bij je? In. Ja, ze woont echt al jaren in de bosjes. Zij is zo'n persoon die daar echt voor kiest. Uh, ze noemt dat wel zorgmeidens. Zorgmoe. Maar uh, ja, zij... Uh, ik kies ervoor om dit te doen. Hallo Shani, super! Ja, oké okay, man, we komen eraan. Oh, lekker jongens. Ja. Normaal geef je altijd eerst een knuffel. Ja. Ja, toch? Ja, maar kan je toch niet knuffelen, hoor? Kun je? Zien? Hoe is het in deze kou om in een tent te leven? Nou meneer, ik ben het onderhand gewend en door uh, af en toe tot een fijne super komt. Daar ben ik heel blij mee, want die jongens werken zo. Ja, in ieder geval iets warms. Ja. Dat hebben de mensen wat buiten leven heel hard nodig. Deze week kan het wel tot min tien worden. Denkt u niet van ik moet misschien deze week toch naar binnen? Nee. mij zou je niet binnen zien. U heeft geen schoenen aan, zie ik, op sokken. Hoe, hoe houdt u zich warm? Hier met de kachel en uh, de, mijn bed. Veel dekens. Ja. Ja, ik heb wel schoenen, want ik moet ook met de hond uit kunnen. Zo, heb je nog iets creatiefs gedaan? Daar ben ik nog benieuwd naar. Want je bent ja. super creatief en je hebt ja. hier weinig om handen en toch... Nou, ik heb van een deken. Als het nog kouder wordt, doe ik die over mijn andere pyjama heen. Een soort van jurk? Ja, heb ik zo vannacht je ponk gemaakt. Zit u op tegen de komende week? Want het gaat echt heel koud worden. Nee. Weet wat ik altijd zeg? Wat morgen komt, dat zien we dan maar weer. En dan leven we gewoon verder. Zolang die zoekbus maar blijft komen, dan is het ons wel. Ja. En laagjes dus, hè? daar hadden we het gisteren ook al over. Dat is toch de tip tegen de kou. Uh, verslaggever Martijn van der Zanden was dus meegereden... met de soepbus in Maastricht. Winfried radio Journal. Nog even terug spoelen naar gisteravond. Want uh, zoals u weet zetten we altijd graag de hoogtepunten van radio en tv op een rij. Het ging natuurlijk veel over het overlijden van de tv-legende Mies Bouwman. Op 88-jarige leeftijd is ze overleden. In Met het Oog op Morgen zat Maarten van Rossum. Volgens hem kon Mies eigenlijk alles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 En Reinhard Oerlemans, die produceerde het grote programma... dat ze om half negen begon. En die dacht, is nou de koningin al vertrokken naar half zeven? Ja. En toen is er op haar druk uitgehoefd. Ze zei, nee, ik kijk iedere dag naar de jongens, zei ze. En daar ga ik zitten. De Nederlandse Olympiërs zijn sinds gisteren terug op Nederlandse bodem. Esmee Visser en Shinky Knecht zaten aan tafel bij Jinek gisteravond. Eva vroeg hen of ze al weten waar ze hun medailles zullen laten. Waar ga je die van jou laten Naar nou, bij de rest...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 Zij dus de SME Visser. Gisteravond bij Jinek. Het is 17 minuten over 7. Buitenlands Nieuws. Ja, op veel internationale nieuwssites aandacht voor deze uitspraak van President Trump. The way they performed was frankly disgusting. You know, I really believe. You don't know until you test it, but I think I, I really believe I'd run in there even if I didn't have a weapon. Ja, Trump And I think most of the people in this room would have done that too niet door de president nee, praten. Nee, sorry, hè? ik praat het door uh, meneer Trump heen. Hij zegt hier dat hij tijdens de schietpartij op een school in Florida sowieso naar binnen zou zijn gerend, of hij nou wel of niet gewapend was. En ook haalde hij opnieuw uit naar de politie. Vorige week noemde Trump hulpsheriff Scott Peterson al een lafaard omdat hij niet had geprobeerd de schutter tegen te houden. En Peterson heeft inmiddels ontslag genomen. Maar zijn advocaat spreekt de kritiek van Trump stellig tegen. Hij zegt dat Peterson dacht dat het geluid van buiten de school kwam. En hij deed niets anders dan het protocol opvolgen naar Namelijk door beschutting te zoeken en te vragen om een lockdown voor de school. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta... dreigt in de nasleep van die schietpartij in Florida... een belastingvoordeel van 40 miljoen dollar in de staat Georgia kwijt te raken. Dat komt omdat Delta de banden met de wapenlobbyorganisatie NRA heeft verbroken... schrijft USA Today. Het parlement stemde onlangs voor de belastingvoordelen... maar verschillende republikeinse senatoren dreigen die wet nu aan te vechten... als Delta het kortingsprogramma voor NRA-leden niet nieuw leven inblaast... Delta verbrak zaterdag, samen met zeker tien andere bedrijven... de banden met de NRA. En in België wordt vandaag de hele dag gestaakt... door de Socialistische Vakbond... die wil druk zetten op de Belgische regering. Die werkt aan een lijst met zware beroepen. Wie zo'n zwaar beroep heeft, kan later wat eerder met pensioen. Maar de vakbond is bang dat er op den duur... steeds minder van die beroepen op die lijst komen te staan. Dat horen we bij de VRT. Die lijst zal uitgehold worden, we vertrekken vanuit een vast budget en wij vrezen inderdaad dat mensen veel langer zullen moeten werken voor minder pensioen of voor hetzelfde pensioen. Maar dan spreken we echt over vijf, zes, zeven jaar langer werken om te hebben wat je nu hebt en dat is voor ons onaanvaardbaar. Ja, de christelijke en liberale vakbonden in België doen niet mee. De christelijke ACV-bond noemt de staking voorbarig en onnodig. Omdat er nog geen concrete voorstellen op tafel liggen. De files, Arnoud Broekhuis. Scheide ochtendspits vooralsnog vanwege de voorjaarsvakantie. In het zuiden is het wat drukker. Onder andere op de A58. Preda richting Eindhoven. Daar staat tussen Tilburg en Oorschot een file van 8 kilometer met een vertraging van ongeveer 20 minuten. Vandaag wordt de slag op de Javazee herdacht. Honderden Nederlandse mariniers en hun oorlogsschepen... zonken precies 76 jaar geleden naar de bodem van Indonesische wateren. Die herdenking heeft vandaag een extra treurige lading. Vorig jaar bleek al dat de wrakstukken van de schepen... van de zeebodem waren verdwenen. En nu zegt een Indonesische onderzoeksjournalist... te weten waar de menselijke resten... die dus met die boten uit de zee zijn gevist, begraven liggen. Correspondent Michel Maas. Michel, misschien even terug in de tijd eerst. Uh, wat gebeurde er bij die, bij die slag om Java? Ja, het is een legendarische zeeslag. Het was een soort uh, wanhoopspoging van uh, Nederland en de geallieerden... om de oprukkende Japanners tegen te houden, want die kwamen met een hele vloot richting Indonesië. En uh, ja, ze gingen met alles wat ze hadden tegen de Japanners in... maar ze hadden geen kans tegen de Japanse kanonnen en de torpedo's... die veel verder konden schieten uh, dan de geallieerden... Dus die galeeerden werden al in de pan gehakt voordat ze zelf aan schieten toekwamen. Mm. En uh, ja, dat, uh, dat was een dramatische zeeslag onder leiding van de Nederlander Karel Doorman. Uh, waarvan we in de geschiedenisboekjes lezen dat hij uh, riep uh, ik val aan, volg mij. Ja. En vervolgens met zijn schip de ruiten onderging. Ja, de wrakken van die schepen zouden daar dus nog moeten liggen. En bleek vorig jaar dat dat niet het geval was. Hoe kon dat? Uh, ja, ze waren, in, in 2000, ze waren een hele tijd, uh, wist niemand waar ze lagen. In 2002 waren ze ontdekt door duikers. En toen ze voor, uh, in 2016 opnieuw gingen duiken naar die wrakken... omdat ze daar... Uh, iets mee wilde doen voor de speciale 75-jarige herdenking. Toen ontdekten ze dat die schepen er niet meer waren. Ze waren gewoon weg. Er lag alleen maar een kuil in de bodem van de zee. En dat bleek, uh, werd al vrij snel duidelijk... dat ze zo goed als zeker met grote grijpers uit de zee zijn gehaald... en uh, zijn verschroot, zijn omgesmolten. En uh, ja, er is nooit meer iets teruggevonden van al die wrakken. het waren niet alleen die drie Nederlanders... maar ook Britse, Australische en Amerikaanse wrakken zijn verdwenen. En uh, ja, er, er is geen hard bewijs dus. Maar het is zo goed als zeker dat er van die schepen niks meer over is. Nee, en nu is er dus een Indonesische onderzoeksjournalist... die zegt meer te weten. Wat, wat weet hij? Ja, nou ja, goed. We wisten al uh, dat, er, dat die wrakken waarschijnlijk zijn verschoot. Maar uh, er was geen spoor. Die Indonesiër die is heel gedetailleerd onderzoek gaan doen. Ook hij heeft niet echt uh, bewijs kunnen vinden. Geen stukken van schepen meer kunnen vinden uh, die je kon uh, laten zien. Maar wel heeft hij foto's gevonden. Interviews gemaakt met mensen die zeggen dat ze die schepen hebben gezien. En uh, dat allemaal bij elkaar geeft wel sterke aanwijzingen. Uh, hoe die schepen zijn geborgen en zijn omgesmolten vervolgens. Maar uh, wat hij ook boven water heeft gekregen... dat is het verhaal dat er stoffelijke resten uit de scheepsvrakken zijn uh, geborgen... en zijn gehaald en dat die zijn begraven op een openbare begraafplaats... ergens op Oost-Java. Hm. Nou, kan ik me herinneren... er is ook een documentaire over gemaakt, hè, vorig jaar... over uh, nou, die vondst, althans, dat ze die wrakken niet vonden op die plek daar... Uh, dat er een onderzoek zou zijn vanuit Nederland, zou komen... En, en daar is niks uitgekomen? Ja, premier Rutte was hier in 2016 in Jakarta... heeft toen gepraat met de Indonesische president... en afgesproken dat Indonesië en Nederland samen... een uh, onderzoek zouden doen wat er is gebeurd. Uh, uit dat onderzoek is eigenlijk alleen maar uh, gekomen... de bevestiging dat de schepen inderdaad weg zijn. Nou ja, dat wisten we al. Uh, dat onderzoek is vervolgens uh, nou, ruim een maand geleden... Uh, kwam naar buiten dat dat onderzoek officieel is stopgezet. Daar kwam niks meer uit. Maar doordat die, uh, journalist, die Indonesische journalist naar buiten kwam... met dat verhaal over die stoffelijke resten... heeft Nederland nu een, een nieuw onderzoek aangevraagd. En ze hebben dus opnieuw contact gezocht met Indonesië... omdat ze die, uh, die stoffelijke resten willen opgraven... en willen onderzoeken uh, of ze nog kunnen achterhalen... Uh, Wiens uh, ja. stoffelijke resten dat zijn geweest. Ja, en daar zit de gevoeligheid dan ook in natuurlijk in die in die stoffelijke resten, want het zijn niet zomaar wrakstukken, maar ook oorlogsgraven, toch? Ja, absoluut. Ja, dat, dat, maakt, uh, dat geeft het hele verhaal een enorme emotionele waarde. Niet alleen in Nederland, ook in Engeland en Australië. En uh, ja, die, die schepen golden volgens het internationaal recht als oorlogsgraven. In, uh, in de Nederlandse schepen lagen de resten van 900 marinemannen. En uh, ja, dat, die, die zouden dus hun uh, eeuwige rust op de bodem van de zee gevonden moeten hebben. Maar ja, dat is dus... Uh, Vreed verstoord door de bergers die eigenlijk alleen maar uit waren op oud ijzer. Correspondent Michel Maas over uh, die wrakken, uh, die zijn verdwenen, dus en de vondst van deze Indonesische onderzoeksjournalist. Dankjewel Michel. See, it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 NPO Radio 1. Het is half acht, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het lukt kinderopvangbedrijven niet om op tijd alle invalkrachten, stagiairs en vrijwilligers te registreren. Dat zegt de brancheorganisatie. De registratie is vanaf donderdag verplicht. Dan gaat het register open en moeten duizenden mensen worden ingeschreven. Maar dat is niet te doen, zegt de brancheorganisatie Kinderopvang. Dit jaar betalen we in totaal bijna 10 miljard euro aan gemeentelijke belastingen. Dat is 2,5 meer dan vorig jaar, zegt het CBS. De stijging komt door de hogere onroerende zaakbelasting. Veel huizen zijn meer waard geworden. Bijna de helft van de vakantiehuisjes wordt niet goed schoongehouden... heeft de Consumentenbond onderzocht. De bond vond in de 30 onderzochte huisjes niet alleen stof en schimmel... maar ook bloedresten en urine. Vijf jaar geleden deed de bond ook onderzoek... maar de situatie is sindsdien niet verbeterd, is de conclusie.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 Bij Weerplaza deze ochtend, Marco Verhoef. Marco, goeiemorgen. Goeiemorgen, Winfried. De KNSB wil de eerste marathon op natuurijs snel gaan uitschrijven. Wat heb jij voor nieuws voor ze? Nou, dat het in ieder geval koud is. Het is op dit moment uh, onder de min 5, overal in het land. Vrijwel overal in het land. En op sommige plaatsen tipt het kwik uh, richting de min 10... Uh, het fluctueert nogal, dat heb je als het inderdaad zo koud is. Dan als het even wat rustiger is met de wind, dan kan die temperatuur nog weer zakken. En als het er even wat waait, dan loopt die weer wat op. Uiteindelijk zal het vandaag zo plus of, uh, 0 graden in het uh, zuidwesten worden tot min 2 in het oosten. Het blijft dus vriezen en dat bij een uh, zwakke tot matige wind uit het oosten. Die wind valt wel mee. Er zijn ook nog een paar sneeuwbuien, uh, met name in het noorden. De wadden hebben daar het meeste kans op, maar ook Friesland en Groningen zal niet helemaal uh, droog blijven. En misschien later op de dag ook in het oosten. Van ons land zo snel bij. En de komende dagen. Ja, die kou die, die blijft. Sterker nog, het gaat nog ietsjes van de temperatuur af. Komende nacht min 7 tot min 9 plaatselijk, misschien min 10. En morgenochtend, ja, dan loopt die temperatuur maar heel langzaam op. In de middag uiteindelijk min 3 tot min 5. We blijven echt flink onder het vriespunt. En daar komt bij dat die oostenwind weer gaat aantrekken. Wordt matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En dat wordt echt een heel gemene, snijdend koude wind. Daar moet je je echt goed op aankleden, want anders heb je er echt gewoon veel last van. Dat geldt ook voor de donderdag. Ook dan veel windtemperaturen onder het vriespunt... En pas vrijdag begint het allemaal weer wat te veranderen, want dan neemt de kans op sneeuw toe later op de dag. En uh, uiteindelijk daarna in het weekend, lopen de temperaturen op. Oh, kijk. Uh, tot straks, Marco. Praten we nog even verder. Um, dan naar de ANWB, Arnoud Broekhuis. Arnoud, het is vakantie. Um, ochtendspits, gisteren viel mee. Hoe gaat het vandaag? Nou, hij is nog rustiger dan gisteren. Want we hebben zo'n 40 kilometer totaal. En de meest opmerkelijke files staan toch wel in het zuiden van het land. Onder andere op de A58. Bergen op Zoom richting Preda, daar staat voor. Breda 6 kilometer. Verderop richting Eindhoven voor Moergestel 5 kilometer... met een vertraging van ongeveer 20 minuten. En tenslotte de N322, dat is de weg Zalt Bommel richting Nijmegen. Daar staat voor Ewijk een file van 7 kilometer. Op zoek naar een leaseauto met karakter? Neem plaats achter het stuur van de Mazda CX-5... op de met leer beklede stoelen van de Skylease GT...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 Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Samt University of Physiotherapy.nl. Het is zes minuten over half acht. U luistert naar het NMS Radio 1 Journaal. Er wordt geboord vandaag door de KNSB... om te bepalen waar er als eerste geschaatst kan worden... in wedstrijdverband de eerste marathon. Op natuurreis hebben we het dan natuurlijk over. En onze verslaggever Mark Hamer die houdt dat een beetje bij. Hoe gaat het, Mark? Ja... Ja, nou, nou je horen. Stevig nou, hoor. Klinkt goed, hè? Ja. <laughs> ja, en er, er kraakt niks. Er, er zit niks meer onder. Nee. Nee. Ik sta hier met de voorzitter van de schaatsclub Tialf in, in Arnhem. Jan Wordenaar. Ja, spannende dag. Ja, hele spannende dag. Uh... Nou, het was eigenlijk ook wel een hele spannende nacht, want uh, vannacht is het werk gebeurd... en uh, nou, we hebben echt uh, nog heel wat ijs op kunnen brengen, dus uh, nou, hij ligt er goed bij. De marathon op natuurijs, uh, ja, dan horen we altijd Noordlaar, Haaksbergen... Uh, maar nou, Veenhoord, hè, ook nog, maar Arnhem hoor ik nooit... Nou, dat, we doen toch al vijf jaar mee. Maar je doet en, vijf jaar al mee in de ja, competitie en, om de uh, eerste te mogen zijn? Ja. ja, ja. Maar het is nog nooit hem geworden? Het is niet gelukt, maar we hebben toch al een keer een mooie wedstrijd gehad. Uh, op een prima baan. Dus uh, toen hebben we ook wel de credits verdiend om, uh, om mee te mogen doen. Ja, laten we ietsje ja. eroverheen lopen. Want het is, ja, het is even glibberen en glijden. Wat wel grappig is, uh, Edwin Fried, ik kwam hier aan en toen gingen ze nog met een uh, gier. Car, hè, dan wordt dan een heel dun laagje water ja, overheen gegaan? Ja, dat is de techniek. Zodra we op het ijs kunnen rijden, want we beginnen met een, met een laag water op de baan, ja. zodra we erop kunnen rijden, dan brengen we steeds kleine laagjes op op, op, bovenop het ijs. Nou, dat is een half uurtje geleden zijn ze met dat uh, met water eroverheen gegaan. Het was nu allemaal opgevroren al, hè? Ja, dat gaat bliksemsnel. Uh, ja, zo tegen de ochtend is de temperatuur het laagste. een, nou, onder de min 7 op dit moment, geloof ik. Dus uh, dan uh, groeit het ook wel heel snel aan. Dan, uh, dan, dan is het zo bevroren. Waar hangt ja. het nou nog uh, op of u het wel of niet mag doen? Ja, dat is het oordeel van, uh, van de man van de KNSB. Uh, ja. die, ja, die, die waarschijnlijk twee vergelijkbare baan aantrekt. En uh, die, die een afweging moet maken. Ja, en, maar wat? Heel wat... wijsheid. Ja, en wat is nou uw verkoopraadje? Doe het nou toch in Arnhem dit jaar? Ja, ja, we hebben er alles aan gedaan. Het is een mooie baan geworden. Uh, ja, uh, prima zo. Ja, het ziet er mooi uit inderdaad. Het hoekje is nog wel eens een moeilijk punt, hè, geloof ik. Daar staan de strobalen al, al neer, van als, als het gaat geschaatsen. Ja, dat is een moeilijk punt, ook voor de schaatsers. Want als ze daar uh, onderuit gaan en de bocht uitvliegen, dan, uh, dan moet je toch een enige maand <laughs> op, opgevangen worden. Maar het is maar ook lastig je... vanwege de zon. Ja, de, de zon schijnt uh, daar, uh, nou ja... Van een uur of elf tot een uur of drie behoorlijk op de baan. En dan uh, smelt het ijs weer. Dat is, uh, dat is gewoon zeker. Eind februari is dat een handicap. Het is de, de, de, de uh, KNSB die je uiteindelijk moet beslissen. Maar we moeten eerst weten, is het drie centimeter? Ja, dat gaan we zo meteen meten. kwart voor achter Gaat de beke, welbekende... Nou, dan, dan, dan is er een, een, een vorm, dan is er een, meten, een meting voor onszelf... Uh, ja. Maar uh, uh, de, meet, de meetlat van de KRSB is opgevent, Ja, maar ja, wij gaan ja, straks ja. om kwart voor acht gaan we hier met de boor uh, het ijs in en okay. dan kijken of ja, überhaupt die drie centimeter is. Ik kom we straks nog even bij je terug, Mark. En dan wil ik ook weten wie er als eerste was: uh, Tiaf in uh, Heerenveen of Tiaf in uh, Arnhem? Daar opmerkelijk, toch? Die twee namen. Ga vragen, gaan ja. vragen. Zoek het uit. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, yes. Baby Hanna. Uh, goed nieuws is weer terecht. Het meisje werd gisteren in Eersel door haar ouders ontvoerd. Ze werd door de biologische vader uit de armen van haar pleegmoeder gegrist op de parkeerplaats bij een winkel. De politie vond de zes maanden oude baby en haar ouders op een Duits vakantiepark en de ouders zijn aangehouden. Gerry Brok is van de Raad voor de Kinderbescherming en uh, de Raad adviseert de rechter over uithuisplaatsingen van kinderen. Daar gaan we het over hebben. Um, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Het is dus uh, gelukkig goed afgelopen. Althans, de... Ja, gelukkig. Zo lijkt het. Ja. Uh, baby Hanna was uit huis geplaatst. Hè? Uh, dat gebeurt niet zomaar. Wanneer wordt daartoe besloten? Uh, nou, ik denk dat het in ieder geval ook goed is om uh, even een onderscheid te maken... tussen een, een, een acute uithuisplaatsing... waarbij wij een uh, voorlopige ondertussenstelling vragen. En dat is in een situatie waarin een kind... Heel acuut, zodanig bedreigd wordt dat direct ingrijpend noodzakelijk is en een directe uithuisplaatsing kan volgen als de rechter daarmee akkoord gaat. Uh, en een reguliere uithuisplaatsing. Ja, wat is regulier? Maar uh, dan wordt er eerst een onderzoek gedaan... en wordt in de loop van het onderzoek duidelijk... dat er een uithuisplaatsing nodig is. Ja. Dus in het geval van een, een, een, een, echt een crisis crisissituatie waarbij er echt sprake is van een acute bedreiging... dan kan een kind ook uh, heel snel uit huis geplaatst worden. Ja, en, en nogmaals, dat gebeurt niet zomaar. Dan nee, moet er sprake zijn van een zware crisis? Ja, dan moet het, het, moet het echt uh, heel feitelijk zo bedreigend zijn voor een kind... en dat moet zo acute zijn, uh, dat op dat moment, en dat gebeurt uh, binnen de Raad voor de Kinderbescherming... altijd in multidisciplinair overleg. Er dus mm -hmm. zijn altijd de gewachtskundigen bij betrokken, daar is de jurist bij betrokken. Uh, en uh, daar hebben we natuurlijk heel veel informatie van andere professionals in het veld... die al met dit gezin te maken hebben gehad. Mm -hmm. En als er al, uit al dat materiaal blijkt dat er echt sprake is van een act situatie, dan gaan wij naar de kinderrechter om te vragen om een voorlopige maatregel. Ja. Uh, en dan kan er inderdaad direct een uithuisplaatsing volgen. Ja, dan moeten we denken aan echt gevaar voor het kind. Dus uh, mishandeling ja, dan, uh, uh, uh, of psychische ja, mishandeling. Een, in die, ja, een, een duidelijke bedreiging zijn voor het kind op dat moment. Ja. Waarvan we ook zeggen van dit, uh, dit is zodanig gevaarlijk. We gaan niet ook eerst nog uh, uh, echt onderzoek doen... Uh, waarmee we he, nog een week heen gaan... dan gaan we ook echt acuut uh, zaken ondernemen. Dat wil niet zeggen dat het daar dan bij blijft... want als zo'n voorlopige maatregel wordt uitgesproken... en een kind meteen naar huis wordt geplaatst... wordt er uiteraard daarna wel verder gekeken. Uh, is dit een besluit wat we moeten handhaven? Moet die uh -huh. uit huisplaatsing doorgezet worden? Kan het kind terug naar huis hoe kunnen we wel weer zaken zo gaan opbouwen... dat de veiligheid voor het kind gegarandeerd is... en ja. contact met de ouders weer hersteld kan worden. Ja. Voor die ontvoering was het zo dat de ouders van Hanna niet wisten... en dan heb ik het over de biologische ouders van Hanna niet wisten... waar hun kind verbleef. Uh -huh. Dat maakt het tot een nog, nog uitzonderlijkere situatie, toch? Dat gebeurt ook niet zomaar. Nee, nee. Normaal gesproken is het natuurlijk zo... een kinderbeschermingsmaatregel is in de kern bedoeld... om van daaruit weer te werken naar herstel... in de relatie tussen ouders en kinderen. Dus dat wil al zeggen dat op het moment dat je gaat werken... met een plaatsing op een geheim adres... Uh, ja, dat dat een beetje het laatste is wat je doet. Ja. Dat, uh, dan moet de situatie echt zodanig bedreigend zijn. Dat bedreigend zijn voor het pleeggezin. Het uh, is natuurlijk ook heel erg belangrijk... dat pleeggezinnen uh, in rust zo'n kind kunnen opvangen. Uh, of bedreiging voor het kind zelf. Dat zijn inderdaad geen maatregelen waar heel makkelijk naar overgaan wordt. Nee, nou blijkt toch dat niet genoeg te zijn geweest om een uh, ontvoering te voorkomen. Uh, ja. Is het mogelijk om die informatie helemaal te onthouden van de ouders? Dat ze dus echt niet weten waar het kind is? Uh, ja, kijk, daar wordt natuurlijk alles aan gedaan om dat kind en die pleegouders in dit geval hè, zo, zo goed mogelijk te beschermen. Uh, ook via welke weg deze ouders uh, aan het adres gekomen zijn en welke wegen mensen daarvoor bewandelen, ja, dat is soms lastig in te schatten. En dat is denk ik ook niet in alle gevallen echt voor 100% te voorkomen. Hoe gaat het nu verder met uh, baby Hannah? Uh, nou, wat ik begrepen heb, maar dan weet ik net zoveel nog als u uit de media... is dat het kindje naar een, uh, een veilige plek is overgebracht... en zo snel mogelijk zal komen naar Nederland. En wat wij in al dit soort situaties doen... en dat zal in overleg zijn met de jeugdbescherming... want hier is natuurlijk sprake van een kindje waar de jeugdbescherming ook mee uh, te maken heeft... is uh, verder gaan kijken uh, hoe nu de veiligheid van dit kind het beste te borgen. Ja. Gerry Brok en... van de Raad. Sorry, ja, u wilde nog iets zeggen? Nee, nee, nee, het is goed zo. Ja. Oké. Okay. Gerry <laughs> Brok van de Raad voor de Kinderbescherming. Um, en u adviseert dus rechters over de uithuisplaatsingen van kinderen. Dank u wel voor de toelichting. Het is uh, kwart voor acht. Uh, er is sportnieuws. Elisabeth. Ja, Marcel Keizer is de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen de trainer van Heracles te worden. Volgens de Telegraaf gaat Keizer deze week op gesprek bij de leiding van de club. Keizer werd in december ontslagen als trainer van Ajax. En hij moet in Almelo het stokje overnemen van John Stegenman, die na vier succesvolle jaren vertrekt bij Heracles. De Telegraaf meldt ook dat de KNVB tijdig zal besluiten... of de halve finales in het bekertoernooi morgen doorgaan. Er is namelijk een mogelijkheid dat de wedstrijden worden afgelast vanwege de kou. Als de gevoelstemperatuur onder de min 15 graden ligt... vindt de Voetbalbond het niet verantwoord om het publiek in de kou te laten zitten. Een dag voor de wedstrijd moeten de meteorologen... een betrouwbare voorspelling kunnen doen en zullen we dus een besluit nemen... zegt een woordvoerder van de KNVB in de krant. De bond lijkt daarmee geleerd te hebben... van de rommelige situatie rond de competitiewedstrijd die op 10 december op het allerlaatste moment werden afgelast. Bij Feyenoord moet de winst van de beker het seizoen redden... maar het AD vraagt zich af wat dit waard is in een seizoen... dat de landskampioen steeds dieper lijkt weg te zakken. De krant schrijft dat er binnen Feyenoord steeds meer mensen zijn... die het seizoen als verloren beschouwen, ook al zou de beker worden gewonnen. Natuurlijk is het lekker als je de beker wint, zegt Willem van Hanegem. Maar het mag niet zaligmakend zijn na een seizoen... waarin hemeltergend slecht is gespeeld en zo weinig progressie is gemaakt. Dat dus Van Hanegem dus in het AD. En waren dit de laatste verrassende plakken, vraagt de Volkskrant zich af... na de Olympische Spelen in Pyeongchang. Sporters leven in een wereld waarin voorspellingen, data en getallen... steeds belangrijkere rol spelen. De ontwikkelaar van data-analyses, SAS, analyseerde voor de Spelen... bijvoorbeeld ruim 2 miljoen wedstrijdresultaten. En daaruit bleek toen al dat Sven Kramer kansloos zou zijn op de 10 kilometer. In de aanloop naar de winterspelen over vier jaar... zullen sporters alleen nog maar meer gebruik maken van deze data-analyses... verwacht een hoogleraar in de Volkskrant. De files dan, Arnoud. In het zuiden van het land, daar is het wat drukker. Onder andere op de A58 Bergen op Zoom richting Breda... bij het Leur vijf kilometer... Verderop richting Eindhoven staat bij Moegestel ook 5 kilometer... met een kwartier vertraging. Op de A65 Tilburg richting Den Bosch... bij Udenhout 3 met een kwartier vertraging. En tenslotte de N322. Daar staat een auto met pech richting Nijmegen. Tussen beneden Leeuwen en Eewijk staat 5 kilometer vlieg. Zometeen weten wij waar de eerste natuurmarathon op ijs wordt geschaatst. Of marathon op natuurreis zou je ook kunnen zeggen. U hoort het zo. I'm young cannibals, good thing. We gaan naar Mark Hamer, die is dus bij de TIAF schaatsvereniging in Arnhem. En daar wordt nu geboord. Mark? Ja, we gaan dan beginnen. Marcel van den Burg. u bent de man die, die gaat boren. Goedemorgen, we gaan zo even boren inderdaad. Ja, ja, dan moet er uitkomen. minimaal drie centimeter. Hè? Minimaal drie centimeter, inderdaad. Nou, handschoen gaat ietsje. Dat is een mooie wand. En dan, kan, nou, dan gaat hij erin, hè, de grond. Er Dijsmeester erbij. Ja, natuurlijk. Die wel. heeft de hele nacht doorgewerkt. Zeven ja, nou, uur s'avonds begonnen. En nog steeds aan het werk van sportbedrijf. Die, die, he die heeft de centimeter in zijn hand. Nou, Moet zet heen? hem Moet er heen? maar op. Nee, we gaan nu op. We mogen ook wachten. Ah, dat ziet er behoorlijk uit hoor. Oh, hij blijft boren. Je bent er nog niet. Uh... Oh wel. Ja, ja, nou, kijk nou, eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wow. Hoeveel is het? 4,2. 4,2 oh. centimeter hier. Ja, dat is voldoende. Dat is, dat is voldoende hè, om, om het voor het zo zometeen voor de marathon. Als we inderdaad overal 4,2 hebben, dan is het genoeg, absoluut. Ja, nou is dit uw meting, maar ja, u moet natuurlijk ook de meting hebben van, van de KNSB. En dat moet later gebeuren. Klopt. We gaan nog even voor de nuances. Uh, we gaan zometeen nog één keer uitrijden, omdat het heel goed vriest. Dus uitrijden bedoelt u met de gierkar? De mannen gaan nog één keer aan de slag om, uh, om uit te rijden inderdaad. Mag dat wel eens over een uur achter elkaar? <laughs> en dan moet de KNSB uiteindelijk later vandaag beslissen. Want het gaat tussen u en Haaksbergen. Ja, ik ga om 9 uur bellen met de KNSB nog een keer. En dan, dan, dan, dan heeft u goed nieuws, kunnen we wel al melden. Als ze geluisterd hebben, 4,2 centimeter. Nou, dat is dan de KNSB. Dus dat hebben we niet overal waarschijnlijk. Want je hebt altijd sterke en zwakke punten. Dit is het sterkste punt van de baan, waar we 4,2 meter. Dus uh, uh, ja, we gaan nog een keer overlagen, want het zal erom spannen op de zwakke punten. ja. Dus maar, ja, om 9 ja. uur ja, weten wij ja, wat we wat wij helemaal hebben. Ja, ja en dan, gaat, ja. Uh, dan moet de KNSB uiteindelijk de knoop doorhakken. We gaan het horen. Ja, Oké, okay, ja. dank u wel. Het ja. gaat om de, de strijd om de eerste marathon om natuurreis. Dit was dus Arnhem. En daar zit de schaatsclub Tialf En even voor de duidelijkheid, want dat vroeg ik net nog. We hebben het even opgezocht. Tialf Arnhem is opgericht in 1913. Heerenveen heeft natuurlijk ook Tialf En dat is opgericht in 1855. Dus was de oudste. En mocht u zich afvragen, wat is Tjalf eigenlijk? Dat is een Friese jongensnaam. Tjaalf dan, denk ik. Zo, weet u dat ook weer. Acht minuten voor acht. Um, we gaan het over mode hebben. Op de Milan Fashion Week doet dit jaar voor het eerst een Nederlands model in een rolstoel mee. Eliane Speksneider zal kleding showen van designers als Jazeel, Massimo Crivelli en Antonio Urzi. Ook Debbie van der Putten loopt mee en uh, zij mist een arm. Eliane Speksnijder, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hoe kwamen ze bij jou uit? Nou, het is eigenlijk een beetje um, zo uh, gerold. Ik uh, ben ooit op uh, Fashion Week Amsterdam, heb ik meegedaan. En vandaan kwam ik bij de misverkiezing van Lucille Werner uh, terecht. En op Instagram ben ik foto's gaan posten. En um, zo werd ik via via getagd bij uh, mijn huidige modellenagentie. Die zegt, nou, die moet je eens in de gaten houden. En um, via Julia Barton heb ik nu een contract. En zij heeft um, dit op dit moment geregeld voor mij... Yeah. Um, wat betekent dat voor jou, dat je in Milaan mee mag doen? Ja, ik vind het waanzinnig. Want het is gewoon, um, met een handicap meedoen in de reguliere modellenwereld... is gewoon natuurlijk nog niet zo vanzelfsprekend. Dus um, ik hoop daarmee wat uh, banen te kunnen doorbreken. En ik, ik vind het goed om te zien dat de diversity... Uh, of de inclusief fashion in, in modellenland... Um, draai doorgetrokken begint te worden op het moment. En ik denk dat het ook wel nodig is. Ja. We, we, we belden je gisteren al en toen, uh, toen hadden we even een voorgesprek met je. En toen vertelde jij spontaan, als je erover praat. dan zeg je gewoon dat je ook shows loopt. Um, noem je dat ja. ook? Ja. <laughs> Ja, ja, en dat komt misschien omdat ik uh, gewoon gezond ben geboren. Gewoon met vier armen, vier benen, ik kon gewoon lopen. Ja. Dus ik ben natuurlijk altijd gewoon opgegroeid met spreekwoord lopen. En dat is het spreekwoord wat wij ook met z'n allen handhaven in Nederland. Ja, tuurlijk, ja. Um, dus ik vind het zelfs altijd een beetje gek als mensen naar me zitten te kijken. Zo, uh, loop je even, oh nee, rol je even naar de deur? En ik, nee, ik rol niet. Ik, ik doe gewoon mee met de gewone mensen. Maar ja. dat is een puur gevoelskwestie voor mijzelf. Dus ik blijf het tuurlijk. gewoon lopen noemen, ja. Ja, nee, je dat vooral ook doen. En waardoor ben je in een rolstoel terechtgekomen? Um, ik heb de ziekte van Lyme. En daardoor kan je niet meer lopen? Hoe ver dat, is dat? Van... Heel minimaal. Ja. Oh ja. Ik kan een beetje, maar dat, dat niet, niet voldoende om de straat op te gaan. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Nu sta je op de catwalk met andere modellen met een beperking. Um, um, je zit bij ja. een agency waar, waar het wel gemengd is. Hè? Dus uh, mensen met ja. en zonder uh, beperking. Ja, um, ja. De, de catwalk is ook gemengd. Het is uh, niet alleen uh, modellen met een handicap, maar ook reguliere modellen. Ja, de volgende stap is natuurlijk dat je gewoon uh, als enige... althans, ja, je moet altijd iets blijven dromen, toch? Dat je als enige dan in een show staat met gewone modellen. Mengt die wereld zich dan wel, want jij zegt dat dit is gemengd... maar mengt die wereld zich ook makkelijk? Nou, het begint wel geleidelijk aan te komen. Uh, ik weet dat er laatst in Rome-show is shows geweest... en daar hebben ze ook echt uh, reguliere modellen. Er zat één roostermodel tussen... en één uh, plushuismodel, als ik me goed herinner. Uh, dus ik denk wel dat het geleidelijk aan begint te komen. Ja. Um, en zoals um, de komende seizoen van America's Next Top Model hebben ze voor het eerst ook een seizoen ingelast... waarin uh, er geen limieten worden gesteld aan lengte en mate en leeftijd. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel iets is waar wij allemaal erg naar opkijken. Dus ik hoop ook dat het gewoon beter doorgetrokken gaat worden straks. En qua kleding, moeten er aanpassingen worden gemaakt... of maakt dat niet zoveel uit of je dan zit... Nou, het ligt natuurlijk een beetje aan het designer. We hebben uh, samenwerkt met verschillende designers op dit moment. Um, ik weet dat Debbie heeft gewoon een, een soort corset. Dat is ontzettend tof, maar dat zou ik in een rolstoel nooit kunnen dragen. Um, dus er worden natuurlijk wel op een bepaalde manier keuzes gemaakt... Um, met welke handicap je welke kleding kunt dragen. Um, de, word, de kleding die nu uh, ontworpen is dat is niet speciaal ontworpen voor, uh, ja, voor mensen met een handicap. Mm -hmm. Maar het wordt natuurlijk wel een beetje gekeken wat draagbaar is voor ja. uh, welke persoon. Ja, snap ik. Kijk, je overkomt niet helemaal. Dat nee. je reguliere kleding aan, aan mensen met een handicap kunt geven. Nee. Ik ga je heel veel plezier wensen Eliane. Ik denk dat dat wel gaat lukken ja. daar in Milaan. Ja, dankjewel. Dat komt goed. En succes, natuurlijk. <laughs> dankjewel. Fijne dag nog. Zometeen zo meteen in het NOS Radio 1 journaal uh, hebben we het over telefoons die niet gehackt konden worden, maar nu wel. Dat is bijvoorbeeld de iPhone. En de eerste testdag voor Max Verstappen en zijn nieuwe auto. Hoe gaat het daarmee? Live Sport op NPO Radio 1. Afmaken! De halve finales van de KNVB-beker. moet de voorzet komen, er is ruimte voor Filena om te schieten. AZ Twente en later op de avond Feyenoord Willem II. Wat een avond, wat een wedstrijd. Je hoort het hier en nergens anders. bal over de muur in de goal, het is 3 -0. Bekervoetbal. Wat gebeurt hier in verledenzaam? Live sport op meer... NPO Radio 1. Morgenavond vanaf half zeven. Het nieuws van alle kanten. <tomst>